Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse stad Odessa vannacht opnieuw aangevallen met drones. Er zijn twee doden, acht mensen raakten gewond. Volgens president Zelensky werd een appartementencomplex in de havenstad geraakt. Op beelden is te zien dat het gebouw volledig is verwoest. Er zou nog iemand levend onder het puin vandaan zijn gehaald. De Russische media melden dat er een explosie is geweest op een flatgebouw in Sint-Petersburg... Er zouden geen doden of gewonden zijn, maar deze berichten zijn niet geverifieerd. Bij een Israëlisch bombardement op drie wooncomplexen in de Gazastrook zijn zeker 17 mensen omgekomen. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Er zouden nog mensen vastzitten onder het puin. Reddingswerkers zijn volgens WAFA bezig hen eronder vandaan te krijgen. Op de snelweg bij Almere is gisteren een automobilist om het leven gekomen bij een ongeluk. De bestuurder was uitgestapt na een botsing met een vrachtwagen. Volgens de politie werd de bestuurder toen geraakt door een andere vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de A27 tussen Almere en Almere Hout. De weg was urenlang dicht voor onderzoek. In de Verenigde Staten is een man opgepakt in een Duitse cold case. Bijna 50 jaar geleden werd een vrouw thuis overvallen en met messteken vermoord. Rechercheurs heropenden de zaak in 2020. Via vingerafdrukken kwamen ze de Amerikaan op het spoor. Destijds was hij militair in Duitsland. Een motief is nog altijd onbekend. In de Verenigde Staten is mode-icoon Iris Apfel overleden. Ze was een expert op het gebied van textiel en antieke stoffen. Over haar excentrieke levensstijl werden tentoonstellingen en een documentaire gemaakt. Iris Apfel was 102 jaar oud. Het weer, de ochtend is droog en zonnig. Vanmiddag meer bewolking vanuit het zuiden, dan kan het ook wat regenen. Het is vandaag 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De hele, hele goede morgen. Zandvoort heeft het voor de westkust.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 Ik ben een beloofde mail van je het, uh, Oh ja, ja. ik heb je. net gevraagd of ik een mailtje kan ontvangen van. Uh, van want om doen samen de Nieuwjaars te We doen nog wel eens wat in het dorp. Hè? Ja, we doen nog wel. Met en wat. zonder elkaar. <laughs> um, Beleef Zandvoort Gilles, um, Kort geleden opgericht. Ja. Uh, mooie advertentie, mooie website. Dank je. Uh, inmiddels uh, staan er al heel wat activiteiten en evenementen op. Wat is eigenlijk uh, het, het doel van de stichting? Ja, dat is een goede vraag. Het is. Uh... Uh, eigenlijk zo gelopen dat uh, Hele Jansen, onze directeur van het Zandels Museum, uh, liet weten dat ze stopt uh, of in ieder geval met pensioen gaat voor uh, in augustus dit jaar. Um, als directeur? Rob? Als directeur van oh, ja. het Zandels Museum. En uh, uh, haar rechterhand is eigenlijk Jante Otto, die uh, uh, wordt ingehuurd voor een paar uur per week voor uh, uh, uh, uh, projectmanagement hmm. en dergelijke.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 Dus eigenlijk zijn we al begonnen. Ja, en als je in november de Sinterklaas meerekent ja. en in de kerst uh, de, de, de, dus de, de met, uh, met de ijsbaan en ja. De, Dan ben je eigenlijk al is Het rondreken. is echt uh, volgens mij het hele jaar door al best wel, uh, best wel gezellig. Nou, dat kwam er niet uit eigenlijk. Uh, Oké, okay. nou, jammer. Ja. Ik ben ook helaas niet geweest, maar misschien had ik daar nou, ja, een plekje kunnen doen. dat Hans er nog wat over te vertellen heb straks in de krant. Okay. Okay. Nou, ja.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 En voor de helft, uh, ook een VVE met bewoners. Ja, en maar en beide hebben ons wel. Uh, met losse steen. Hè? Uh, ja, maar goed, dat, ja, daar moet je over praten met elkaar, denk ik. Uh. Maar, maar met beide hadden... zijn de gesprekken inmiddels wel open gezet. Uh, we hebben komende week een uh, gesprek met, uh, met hotelmanager uh, en met de VVE van uh, Palace uh, hebben we ook al voorzichtig contact gehad. Benieuwd. Dus misschien ooit, over twee jaar, maar ik denk dat ook dat dit jaar niet zal lukken. Het wel helemaal maar we zijn ooit. al heel trots dat het uh, op deze manier uh, ja, ik, ik, in gang gezet wordt. Ja, dat en, uh, staat er ook bij, hè, street art.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 Uh, veel plezier bij de KNRM, want je moet uh, racen na de loods. Ja, gaat lukken. En dan uh, spreken we elkaar weer. Dankjewel. Fijn weekend. Dankjewel. Your fight Stay.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 zodat eigenlijk die beplanting ook bewaard blijft. Toch? Een soort natuurreservaat. Uh, ja, zo zou je het nu eigenlijk wel kunnen noemen. Want als je nu de Kennemenduinen in gaat lopen... Ziet, de Kennemenduinen zien er eigenlijk anders uit dan Thijssenhof. En dat heeft ook te maken met uh, de hechten die uh, vrij rondlopen. Uh, Thijssenhof heeft een hek uh, helemaal om de twee hectare heen. Dus wij hebben geen uh, last tussen van de hechten.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 Wijnkje, pannenkoek met sla. <laughs> toch met sla. En heel veel suiker ook. <laughs> ja. Ja. En uh, het achterste gedeelte, het lage gedeelte, heeft nog heel lang uh, behoord tot Thijsenshof. Want daar staat het kantoor in en de schuur. Dus uh, als je hier nu staat in Thijsenshof en je kijkt naar het pannenkoekhuis, je ziet ook een deur aan de achterkant. Ja. En daar gingen dus de, de vrijwilligers en de beheerders naar binnen voor uh, de koffie.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 En ook heel veel voedselvogels dus insecten. Uh, hebben we hier dus 25 verschillende soorten broedvogels. En er komen ongeveer 60 soorten vogels uh, regelmatig nog bezoeken. Bijvoorbeeld uh, de reiger die we dus net zagen. Ja. Uh, die broedt hier niet, maar die zit hier wel bij wijze van spreken, iedere dag uh, te forageren. De buizet, hoor je? De buizet, ja. De buizet zit hier veel. En uh, s avonds de uilen. Uh, maar de ijsvogel, die broedt hier niet, maar die uh, forageert hier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 spreken we Johan zo weer, want er is nog veel meer te vertellen. Oké, okay, nou kijk even rustig op het bankje naar de ijsvogel. Wij doen een ik klein maak muziekje. een foto als ik hem spot. Is goed. Een klein muziekje, <laughs> Jelmer. Een klein muziekje. Wat is een klein muziekje? <laughs> Omdat eh, ook daar is ze begonnen in het Bloemendaalse bos met aardappellandjes. En we gaan straks met de voorzitter van de aardappelteelvereniging Zandvoort praten.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 Met deze situatie waarbij we toch spreken van een kamaliteit. Ja, Daar gaan we het zo uitgebreid nog over hebben. Dat, dat, dat dacht ik wel, want ik zit hier natuurlijk niet ja. voor je. Maar voor ik het vergeet ben, mag ik nog even de groeten doen aan al onze vrienden van de kluit. Ja. Want dan, de Kluit is namelijk een groepje in de aardappelteeltvereniging. En ik heb ze net beloofd, we zijn geen vereniging in de vereniging, maar een vriendengroepje duidelijk te stellen.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 Ja, daar hebben we over gesproken. Maar men weet op de eerste plaats niet waar ze het, de grond vandaan moeten halen. Om, om, om het op te hogen. Dat hebben we met de PWN in samenwerking een aantal weken geleden besproken. En ze liggen daardoor diep, ook omdat ze dan beschut zijn. Ik bedoel, als, als ze omhoog liggen, mm. dan weet je zelf wel met af en toe die wind hier. dan, dan gaat ja. de hele oogst natuurlijk weg. Dus vandaar dat ze wat dieper liggen, ook altijd wat, wat uitgediept zijn.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 Ja, dat zou kunnen, maar dat, uh, dat weet ik niet wat ik men, da men daarmee uh, gaat doen. Maar dat zal ongetwijfeld. Misschien dat we daar eens uh, in de politiek mee moeten. Ja, dat zou mooi zijn als onze uh, wethouder weer terug is van cultuur. Die, die nu dus uh, zijn cultuurreis uh, aan het maken is. Het, het oh. is ook cultuur, hè? Ja, zeker. Het is, uh, het is ik hoor regelmatig goed. de naam Omo Jozef vallen. Omo Jozef uh, en uh, ook een oud-voorzitter, uh, mede-oprichter, meen ik, van... Uh,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 Maar dat waren dan de aardapproveren. Maar ook met reisplanten. We hadden dus basmati op het oog. Maar dat schijnt toch niet helemaal voor de duinzand. Ja, meneer de, Paap zou toch eigenlijk weten dat het niet mag. Ja, uh, maar je mag zoveel niet. En je weet het, <laughs> Paap is natuurlijk wat dat betreft... Een recalcitrant -lid. Een recalcitrant -lid, ja. Die ja. Jongens had want... het uitstekend zorgt voor onze lunches. Ja, ja. ja. Daar zie um, je prima in. Een stukje terug, bij de manege heb je wel landjes. En daar mag van alles geteeld worden... Uh,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 Ja, dat uh, moeten we zeker doen. We hebben nog wel geluk gehad in die zin dat we hadden uh, de aardappels uh, die we dan gaan poten, moeten we natuurlijk van tevoren altijd uh, bestellen. Dan kun je niet van de ene dag op de andere dag zeggen, nou ik wil dit en dat. En, dit. en uh, dat doet dan uh, meestal uh, in overleg met Arnold, ook een, uh, een uh, dragende kracht van de die ook zit. ...Arnold Bluis, en die, die doet dan de aardappels en die bestelling loopt dan via onze secretaris Hans. Nee. En dat liep natuurlijk al, omdat wij wisten natuurlijk niet in hoeverre uh, nee. de, de planterij dit jaar niet door zou gaan. En nu uh, is dat op tijd gecanceld en kon uh, onze secretaris Hans nog regelen dat de aardappelbestelling... Omgezet werd naar volgend jaar. Dus dat is heel coulant van degene die dat. Dus de, uh, die de, dat uh, de, de huidige bestelling wordt volgend jaar geleverd. Die wordt volgend jaar geleverd, ah, ja. ja. Dan is dat alweer Onder geregeld. Zelfs dezelfde omstandigheden. Dus daar hoef ik als voorzitter me niet, niet meer druk over te maken. wij dank voor uh, de toelichting op uh, de rijstvelden van Zandvoort, zal ik het maar zo zeggen. Ik vind het jammer dat er niet geteeld kan worden, maar want het is ook. altijd een hele gezellige, gezellige, hechte club die bij elkaar komt kijken. Hoe doe jij het? Uh, hoe zit jij? En met, met oogst is het ook altijd gezellig. Maar nou, dan moeten we achter tot het volgend jaar. Dat moeten we zeker. En dan kom ik graag weer terug en... om te vertellen, eventueel of zeker. we wel of niet. En wat we gaan planten. Zeker, dankjewel. Graag gedaan. Open the door. Is We've been here before, pacing these halls, Trying to talk over the silence.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 I'm um...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 De the lights back on van Billy Joel. Het is een, uh, de nieuwste ballad van de 74-jarige zanger die nog steeds muziek uitbrengt. Het gaat eigenlijk over de complexiteit van de relatie en hoe je daar weer nieuw ligt. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.